De Jager en Knot zijn bij de jaarvergadering van het Internationaal Monetair Fonds. Daar moeten de financiële leiders volgens de Jager het vertrouwen van de markten herwinnen.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 Het weer vannacht op veel plaatsen mist, die tot in de ochtend blijft hangen. S'middag zonnig bij maxima van 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, 747, Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij onze uitzending van 24 september 2011. Het wordt een heel bijzonder programma, een zinderende radionacht waarin we met nachtvluchten gaan terugblikken en vooruitzien... in het goede gezelschap van singer-songwriter Maarten Peters... die als tafelheer een extra tintje aan deze kleurrijke uitzending mee zal geven. Ik zal een tipje van de sluier oplichten... met betrekking tot wat u allemaal te wachten staat. We ontvangen namelijk een keur aan gasten van Welleer. Waaronder Han Pekel... Ineke Stroeke, Donald de Marcas, Henk Brinkhuis en Isa Maron. De live muziek is van sopraan Claren McFadden en jazz Renske Taminio. Een bijzondere opmaat voor het tweede maxjaar en het twaalfde bestaansjaar. En dit was nog maar een tipje inderdaad. Tegen de klok van zeven uur hebben wij alle terugblikken en vooruitzichten van Nachtvluchten geheel ontsluierd. Voordat wij woest van start gaan, een klein verrassingsmomentje... voor co-pilot Barbara Elbert. Die hier bij Nachtvluchten haar houten jubileum viert. Ofwel haar vijfjarige medewerking aan het programma. Dus dat is toch echt wel even de moeite van het vermelden waard. En dat verdient dus een muzikale opluistering. In the city of Madden, Many a hundred years ago There once lived a maiden Young and fair And in case you like to know Her name was Barbara Barbara Brave young Barbara Her name is simple But her deeds were great she played a trick A very clever trick City of Naden, Peril was hiding in the field. The brave men of Naden were far away, like the woman far without a shield. Her name was Barbara. Nodding. Gay doors were opened by a spy. The major was stabbed by the knife of the fool, and the women were bound to die. If there hadn't been Barbara, Whilst Barbara tricked the enemy with an empty treasure chest Met het nummer Barbara in oktober 1959, toen onze eigen Barbara er nog niet was. Inmiddels vijf jaar bij nachtvluchten en dat leek mij een felicitatie waard. Dit was het eerste kleine terugblikje en dat gaan we de rest van deze nacht ook doen met gasten van Welleer. En tafel hier Maarten Peters, singer-songwriter, bevlogen en betrokken herdenker. Onze rots in de branding als co-host in september 2009. En ook dit keer heeft hij zich de hele nacht voor ons vrijgemaakt. We voelen ons ook heel vereerd. Maarten, twee jaar geleden, hij zat hier toen ook. Ik ben heel benieuwd hoe het nu met hem gaat. Nou, volgens mij moeten wij de deuren van nachtvluchten opengooien. Hij pakt zijn gitaar, want hij heeft ons gisteren op het laatste moment verrast. Goedemorgen. Met de mededeling dat hij hier live voor ons ook een nummer gaat zingen. Hetgeen die uh, afgelopen week heeft afgerond. Je mag aan die kant, dat is een beetje een centrale plek Maarten... zodat jij ook alle gasten die later vannacht gaan aanschuiven goed kunt zien. En jou. En mij. Ja. En ik jou. En jij mij. Wat kijk je fris? Vind je, ja? Ja. Nou, hartstikke goed. Dan ben ik iets eerder wakker als normaal. Nee, ja. joh, ik heb de ontzettend veel zin in. Dat jullie mij belden, toen dacht ik van... Wauw, ik weet niet dat ik de vorige keer erg moe was. Toen ik hier vandaan... Ja, ik ben natuurlijk wel muzikant, maar... Jullie werken echt tot zeven uur, hè? Ja, klopt. We zitten hier echt... Nou ja, ik kan me er wel op verheugen. Ik bedoel, heerlijk toch om te kunnen zeggen. Ik, ga, ik zei tegen Mariet, ik ga zo, Ik ga de, de nacht doorbrengen met twee van mijn favoriete andere dames... En dus wat vond zij daarvan? Fantastisch. Ja. Ze belt straks wel even om te controleren. Oh, nou, maar dat vind ik ook heel terecht. Zou ik ook doen hoor, met zo'n vent. Regelmatig controleren. Echt waar? Ja, echt wel. Ik heb helemaal niet van die uitermate diep gewortelde jaloeziegevoelens. Maar ze kunnen toch wel boven komen drijven hoor, op bepaalde nou. momenten. Jij? Heb jij dat niet? Nou, daar ga ik even over nadenken. Want Margriet is natuurlijk ook, dat je zegt, een stoot van een dame... Ja, die waarschijnlijk vele aanbidders zal hebben. Jawel hoor. Ja. Maar de grootste die zit nu hoogstwaarschijnlijk naast haar op de bank. Dat is onze nieuwste hond. We hebben een uh, Labrador. Een wijfje van uh, een dik jaar nu. Ja. En qua Margriet. aanbidding laat jij je overvleugelen door die Labrador? Ja, we zijn altijd helemaal verliefd op, de, op, de, op dat ding. Dit is zo geweldig, leuk. Oh, het is aanbidden naar de ander toe, die hond. En niet ja. de hond naar jullie. Ja. Nou, die, dat ook wel hoor. Ja, dat ook wel. Ja. En over de jaloezie ga je nadenken? Ja, ik ben daar eigenlijk... Nee, ik ben eigenlijk nooit zo mee bezig, hoor, met jaloezie. Nee. Ik vind, ik vind ook eigenlijk... niet vakmatig, bijvoorbeeld. Dat je hoort of ziet wat anderen presteren... en dat je dan het gevoel kunt krijgen... oh. Nee, dat, je, Kon ik dat maar uit mijn aardigheid trekken? Ja, wordt het, het gevoel trekken. dat je zegt: van... Uh, God, ik, ik wou dat ik dat ook had? Is dat... Nee, natuurlijk. Uh, ik hoor wel eens een nummer en denk ik: Oh, had ik dat maar geschreven? Maar dat ben ik gewoon blij omdat dat nummer er is. Dat vind ik dan zo te gek. En uh, dat kan ik heel snel vervangen, dat gevoel, door te zeggen: En nu moet ik het hebben, dus ga ik het kopen. Nee. Ik hoor het wel eens niet goed van mensen waarvan ik vind dat die niet zoveel kunnen. En dat die dan uh, in één keer. Uh... Ik bedoel, het is. Maar daar gaan we meteen over de Zijn Ik bedoel, ons vak is best wel een zwaar vak aan het worden, muziek. Snap je? Omdat er te veel mensen zijn die niet zoveel kunnen... en dan toch nou, nee, door de commercialisering het maken? In de, de, de, het downloaden gaat, gaat je toch part spelen. Mensen die van muziek moeten leven. Hè? Dus liedjes schrijven, wat ik voor een heel groot gedeelte van mijn, van mijn tijd doe... Ja, je ziet gewoon de is enorm ingestort... omdat mensen dat gaan downloaden. Daar, wordt niet, daar is nog geen modus voor gevonden om dat, uh, om dat te tackelen, weet je wel. Om, om mensen gewoon duidelijk te maken van... God, Er zijn mensen wiens vak het is. Gewoon om... Dat is gewoon een handwerk, weet je. Een liedje schrijven, een, een verhaaltje verzinnen... nadenken over een tekst, uh, instrumenten bespelen... Dat, ja, en wat vraag je nou eigenlijk met z'n allen op iTunes? Iets van 90 cent of 99 cent voor één liedje. Snap je? Maar dat, ja, dat is gewoon in elkaar gedonderd. Nou, daar komt bij de bezuinigingen die er zijn in de kunstwereld. Daar valt muziek ook onder. Daar komt bij de btw-verhoging in de theaterwereld... waar natuurlijk een groot gedeelte van ons werkvlak is. Ja, ik moet zeggen... Ja, dat heeft niks met jaloezie te maken. Maar dan kan ik wel eens jaloers denken van aan al mensen, als ik dan door zo'n stad rij en je, komt, je gaat naar het theater. Dan dan... Ik heb dat, volgens mij heb ik het toen ook verteld. Hoor. Ja, maar maakt die zin dan eens af? Wanneer word je dan inderdaad. Nou, dan rij je, zo, dan een wat je zo door zo'n straat en dan rij je richting het theater. En dan zie je mensen lekker zitten op een zaterdagavond met een pakje, zakje pinda's voor de televisie. Dan denk ik, oh, dat is toch ook wel fijn. Weet je wel, een vaste baan. Maar ik moet er niet aan denken hoor. Ik, ben nu, uh, ik heb nog nooit een vaste baan gehad. Ik kan dat niet. Ik ben. Ja, nee. Ik bedoel, ik word er. Ik ben gewoon liedjeschrijver. Ik heb gewoon voortdurend vanaf mijn elfde een radio in mijn hoofd. En als ik, als ik die aan mijn oor draai, dan zit er. Uh, gaat er een liedje tingelen... voor degene voor wie ik dat iets moet maken. of het onderwerp. Ben je wel eens bang dat die radio uitgezet wordt of uitgaat? Ja. Dat zal vast een keer gebeuren. en dan zal ik hoogstens gelijk harp gaan spelen. Dat is het Kun je eerste. dat al? Nee, maar oh, om aan te geven... Nee, ik ben daar niet bang voor. Nee, ik bedoel... Nee. Ik heb natuurlijk wel eens dagen dat ik denk, nou, ik heb geen ideeën. Maar ik heb, ik heb altijd, uh, altijd een cassette-recordetje bij me, klapblokken. Dus als ik een idee heb, neem ik het op. En als ik dan dagen heb dat ik niks heb, dan ga ik aan die ideeën zitten werken. Er is altijd wel wat te doen wat afgemaakt moet worden. Snap je? Hoeveel discipline heb je daar eigenlijk voor nodig om dat op die manier te doen. Want het moet vrijwel allemaal uit jezelf komen. Ik heb daar veel discipline voor nodig. Ik heb vooral in het begin veel discipline gehad. Zo erg zelfs tot op het belachelijke aan toe. Ik had bijvoorbeeld... Uh, ik moet je voorstellen, ik, ik zat op een leraaropleiding... en geschiedenis, maar ik wist dat ik dat gewoon niet ging doen. Maar ik, ik, ik moest die beurs hebben, want ik wilde op mezelf wonen. Dus ik was 17, ik zat te studeren. Ik werd 18, ik denk, nee beurs terug. Ik word muzikant. Tenminste, dat was voor mijn gevoel al. Alleen verdiende daar geen brood mee. Toen ben ik sloper geworden op een sloperij. Dus morgens om uh, half zes begingen, be begon ik. Dan werkte ik tot uh, drie uur. Met van die heftige gasten. En dan ging ik snel naar huis. Ging douchen. had ik wat. En dan gaf ik s'avonds tot tien uur gitaarles. En dan, dat deed ik vier dagen. Andere dagen studeerde ik. Piano, gitaar. Heel concentieus. Begon s dus morgens om half negen. Vier uur piano studeren. Eten, vier uur gitaar studeren. Een hele strakke discipline. En gewoon mezelf leren liedjes schrijven. Want ik heb geen opleiding gehad. Ik, heb dat, ik ben, ja, dat ik, dat ik wist dat ik dat, ging, dat ik dat wilde gaan doen, liedjes schrijven. Ja, heb ik gewoon alles van de Beatles uitgezocht. Alles van Julio Gleesja's uitgezocht. Weet je wat, de tegenpool. Gewoon kijken hoe dat gebeurt. Ja, ben daar gewoon... Ja, nou ben ik 51 en dat doe ik dan nog steeds... Je ja. zou het niet zeggen, hè, dat je 51 bent. Daarom zei ik dat niet, hoor. Maar ik zit wel eens te denken... God, dat ik 11 was, had ik mijn eerste gitaartje... en nu ben ik 51. Blah, die helman, dat is 40 jaar later. Heb jij, want dat gaf je een beetje aan... in de loop der jaren dan de discipline ietsje aangepast... en jezelf ietsje minder uh, die druk opgelegd. Ja, want ik ben een paar keer ook goed op mijn mel gegaan daardoor. Ja, natuurlijk, ja, je, ja, je kunt jezelf ook uh, gek maken. Ik had op een gegeven moment ook... dan had ik bijvoorbeeld... Uh, als ik hier niet uh, die vier uur per jaar gespeeld, speel, dan dacht ik de dag erop, nou dan haal ik dat wel en dan doe ik dat erbij. Ja, dan kom je in, in een soort, dan wordt het dwangmatig, snap je? Dus ik heb wel een flinke stok achter de deur gehad, maar op een gegeven moment heb ik bij mezelf gedacht, oké, okay, het is dus af en toe ook eens goed om. Uh... En dat, dat is ook een proces wat je als liedjeschrijver heel goed kunt gebruiken. Want het is ook erg fijn als je tegen jezelf kunt zeggen, wat ik bijvoorbeeld heel vaak heb, dat ik gewoon zit ik te schrijven, maar als iemand mij dan zou zien, zou zeggen, nou hij doet geen flikker. En dan denk ik, jawel, want ik zit na te denken. Ik zit daar gewoon echt achter mijn bureau op een stoel. Het liefst met mijn voeten op de op mijn bureau. En uh, nou een beetje te kijken en dan. Want kijk, een liedje is eigenlijk altijd een filmpje. Hè? Dus ik zit altijd een beetje zo naar boven te kijken. En zie ik het filmpje, zie ik het liedje. Mocht je even willen zien hoe Maarten Peter demonstreert, <lacht> hoe die werkt en nog steeds uh, eruit ziet alsof hij niets doet, dan kunt u dat natuurlijk zien op onze webcam. Tenminste, daar ga ik vanuit. En het adres is uh, nachtvluchten.fm. En daar vindt u ook al onze contactmogelijkheden voor deze nacht. Terugblikken en vooruitzien met tafelheer Maarten Peters. De discipline heb je dus toch even ietsje moeten aanpassen... omdat je een aantal keer op je muil bent gegaan. Hebben ja. anderen je daar dan uit weten te trekken? Of heb je Jawel, jezelf daar ja, ik was, uitgewerkt? uitgewerkt? Ja, ik heb natuurlijk ja, wat veel mensen overkomt. Op een gegeven moment uh, ga je ouders verliezen. Dat is mij ook overkomen. En dat gebeurde... Uh, Vrij snel achter elkaar. Mijn vader, vader van Margriet. Ja, en toen was ik gewoon, had ik, was gewoon de, de, de handvaten een beetje kwijt. En ik weet nog dat ik altijd zoiets had. Uh, werk schrijven, werk. Weet je dat. En toen op een gegeven moment dan sta je daar en dan denk je... Ja, waarvoor? Waarvoor eigenlijk? En toen ben ik... Uh, ja, ben ik daar op een harde manier mee in contact gekomen? Dat je daar ook wel eens bij stil moet staan. Dat je, dat je sowieso ook wel eens bij dingen stil moet staan. Snap je? En uh, ja. ja. dat heb ik toen gedaan. Even een karompje proberen te dumpen. Doe maar. Dan gaan wij even stilstaan bij iets heel anders. Is goed. Waar je namelijk niet altijd over nadenkt: dat is wanneer je zo'n programma maakt als Nachtvluchten, überhaupt radio maakt dan ben je natuurlijk mede afhankelijk van allerlei collega's om je heen... en een heel team om je heen. En uh, sta bijvoorbeeld maar eens stil bij het feit... dat er beneden, bij dit gebouw, ook beveiliging noodzakelijk <coughs> is. En dat ook die mensen dag en nacht voor ons... en dus in indirecte zin ook voor de luisteraar klaarstaan. Dus wij gaan in dat opzicht onze eerste gast verwelkomen. Iedere vrijdagnacht... Dat wij hier aankomen zijn de eerste collega's die ons verwelkomen. De medewerkers van de beveiliging. Goedemorgen. En goedemorgen, nu komt binnen. Oh, neem plaats aan die kant. Aan de kant van mijn hart in dit geval. Wil Pruin. En het grappige is dat ik Wil vannacht voor het eerst in een gewoon kloffie zie. Dat vind ik wel heel mooi. Dat viel meteen op. Ik zie hem natuurlijk altijd in een blauw pak, is het geloof ik. Hè? Donkerblauw. Donkerblauw. En nu zie ik hem in vrije tijdskleding en ja. het staat goed wil. Ja, dankjewel. Het, het voelt ook beter aan het pak wat we normaal aan hebben. Ja? Voel je ja. je daar een beetje in opgesloten? Nee, dat niet. Maar goed, uh, als je zo door het pand loopt... dan, uh, dan herkennen de mensen je meestal niet. En als je het pak aan hebt, dan, uh, dan val je wat meer op, hè? Je valt wat meer ja. op, maar geeft het je ook een bepaald gevoel van autoriteit... ten opzichte van uh, nee, dat niet. de nee, mensen nee. die je tegenkomt? Nee, nee. Kijk, je, je bent één van alle in het gebouw. Alleen daar als er wat gebeurt, dan, dan moet je erboven gaan staan. En uh, dat moet niet uitstralen omdat je het als je een pak aan hebt. Want uh, we moeten het met z'n allen doen. En uh, ja, je hebt het pak aan, omdat je wel een onderscheid hebt. Maar dat is ook alles. Ja. Uh, Wil, jij luistert volgens mij ook regelmatig naar nachtvluchten. Want ik kan me <lacht> ja, zo voorstellen, klopt. wanneer je ja. nachtdiensten hebt... Ja. dat radio dan ook best wel belangrijk voor je kan zijn. Ja, dat klopt. Wij kijken uh, mee. We luisteren niet, we kijken mee beneden. Alleen als ik uh, van huis uit uh, hierheen rij en ik heb ochtenddienst en dan zit ik rond kwart voor vijf in de auto. Ja, en dan luister ik. En uh, ik heb wel zo gezegd tegen je van... Uh, er zijn af en toe hele leuke onderwerpen bij... waarvan ik denk van, nou, dan gaat de rit vanuit Zeewolde en Hilsum wat sneller. Vandaag, ja? Ik kom uit Zeewolde, in Flevoland. <laughs> dat is even een ritje toch? Twintig minuten. Ja, iedereen denkt dat dat dan al aan de maatschappij is. Ja, ja mijn kennis is het kennis nee. is niet zo Ik snap goed. niet dat jij nou ja. denkt dat het zo ver was. Nee, dat dacht ik. Jij denkt Zeewolde, Zinvolde, vlak bij Harderwijk. Oh. Het ligt dus aan deze kant nog in de, in de polder. Wij kijken uit op Harderwijk, laat ik het zo zeggen. Okay. Dus ik ga de, de A27 op A1 Hilversum Noord en uh, ik ben op mijn werk. Ik maar geloof, ik... Maarten, dat wij niet mee hoeven doen aan herexamen, destijds gepresenteerd maar je, door maar, Inge Pietman. Ik had het niet verteld. Mijn vakken waren geschiedenis. Snap je nou hoe goed het was dat ik daarmee gestopt nee. <laughs> Dat vond ik ja. trouwens wel opmerkelijk dat je dat zei. Ik wilde die beurs hebben, want ik wilde thuis weg en op kamers wonen. Ja. Daar zit weer een heel verhaal achter. Daar zit absoluut een verhaal achter. W op welke leeftijd ging jij uh, het huis uit, Wil Pruin? Uh, Wil ging met z'n 22e het huis uit. En dat is ging relatief opzij... laat? Ja, dat is heel laat. Of ja, toen, in die tijd stand, misschien niet. Want Willy is al 54, dus... Uh... Nee, maar ik ben met 22 e eruit gegaan. En uh, ik ben toen op een uh, appartementje gewoon in Leidendorp... Je ziet er niet uit als 54. Nee, oh. dankjewel. Dat is een, uh, bedankt voor het compliment. Nee, maar dat ja, is waar. Ja, ja, zo, dat zo ik ook. Ja. Dat had ik dus echt niet gedacht. Nee. Oh. We gaan even terug, Wil, uh, naar toen je er nog niet was. Of eigenlijk, laten we zeggen, geworpen ja, werd. Ja. Want wat <laughs> wij altijd doen bij nachtvluchten... dat is dat wij dus in het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid... op zoek gaan naar een um, fragment ja. uitgezonden... precies op jouw geboortedag. In dit geval is dat dus 23 maart 1957. Ja, dat klopt. Dus je bent een ram. Een echte. Oh ja? Een echte ram, ja. Nou, er zit er hier tegenover <laughs> je, je nog een <laughs> okay, hoor. Dus maak de borst maar nat. <laughs> maar goed, we hebben ook iets gevonden. Uh, mm -hmm. Exact op die uh, dag uitgezonden. En dat is... Het is wel heel mooi. Ik heb het even moeten inkorten. Het is een kinderhulde aan monseigneur G. Lemmens. En dat speelt zich af in Maastricht. Dus luister goed en het is wat van, laten we zeggen, gelovige aard. We gaan terug naar 23 maart 1957. De geboortedatum van beveiliger Wil Pruin. Limburgs jubilerende vaderbisschop die verleden dinsdag plechtig werd gehuldigd in zijn kathedraal te Roermond... was vanmorgen in Maastricht... waar hij zich moest laten bejubelen door de kinderen de kinderen van Limburg voor wie Monsignor Lemmens zijn leven lang een bijzondere voorliefde heeft gehad. 3000 waren er samengekomen in de basiliek van onze lieve vrouw. Een cadeau, een belofte van trouw aan Maria, die zij voor het oog van de bischop aflegden, geknield voor het beeld van de sterren der zee. O Maria, zie ons hier voor uw genade beeld. O Maria, zie ons hier voor... U bent de moeder van Jezus. U bent de moeder van Jezus. Bescherm ons tegen al onze vijanden. U bescherm ons tegen al onze vijanden. Help de armen. Help de armen. De zieken en de bedroefden. De zieken en de bedroefden. Bescherm onze ouders en alle kinderen. We beschermen ons ja, vooral onze vader Bisschop. We beschermen vooral onze vader Bisschop. Die nu 25 jaar Bisschop is. Die nu 25 jaar Bisschop is. Onze vader Bisschop houdt zoveel van u. Onze vader Bisschop houdt zoveel van u. Wij zelf geven u, lieve moeder. Wij zelf geven u, lieve moeder. Ons hart en heel ons leven. Ons hart en heel ons leven. Ja, prachtig. Een kinderhulde aan monsignor ja. G. Lemmend. Wilp Rijn, ben jij ge gelovig opgevoed? Ja, ik ben van huis uit uh, katholiek opgevoed. Dus het zegt wel wat. Dit herken je wel. Maar uh, met mijn, uh, zeg maar, mijn 22e ben ik ermee uh, gestopt. Ik heb mijn vrouw leren kennen een, pa een paar jaar later. Die was hervormd. Dus uh, ik ben meegegaan die kant op. En dat zit in het huisje. Dus wel een beetje kwaalbloed. Maar ook daar kom je overheen. Twee geloven op, op een, een kussen, kussen. Ja, mijn daar vader slaapt de indien duivel indien tussen. tussen. Ja, dat zei mijn vader ook altijd. <laughs> maar, maar het is goed gekomen. Ik wou zeggen, het is, het is hij is heeft goed uh, goed geen geldig. gelijk gekregen, die nee. vader, van je. Want aanstaande zondag 25 september ben je maar liefst 29 jaar getrouwd. Ook dat nog, ja. Hoe doe je dat? Een, een, een goede relatie, een goed huwelijk hebben... terwijl je zulke onregelmatige diensten hebt? Want het lijkt me voor je sociale leven best wel lastig ja. als beveiliger... Maar... dag en nacht werken. Mijn vrouw kom, komt uit de verpleging, dus die had daar ook uh, mee te maken. Uh, toen we elkaar leerden kennen is er gewoon heel goed over gesproken. Want ik zat er toen al in. En uh, ja, daar leef je gewoon naartoe. Kijk, je weet dat ik uh, 24 uur per dag aan het werk ben. Tenminste in de, in de, in de wisseldiensten. En mijn vrouw was thuis voor de, voor, voor de kinderen. En uh, die is pas gaan werken op het moment weer... Uh, nadat de kinderen veilig naar de middelbare school gingen. Twee meiden die inmiddels ik, zijn uitgevlogen, ja, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Eén van 26 en één van 24. Ja. Dat wordt grootvadertijd. Ja, daar vraag ik Vermoed ook af en toe ik. nog eens om. Van wanneer worden we opa? Maar dan zeggen de meiden, de carrière gaat voor. Dus uh, dan moet opa maar even wachten nog. Maar Dat, ja, dat kan, kan opa... weer ingevroren worden, toch? Ja, op. ook dat. Maar opa begrijpt dat ook. Omdat jij natuurlijk toch ook wel heel veel tijd en aandacht hebt besteed... tot op heden aan jouw carrière. Ja. Want je zegt zelf dat het altijd een belangrijke rol heeft gespeeld... dat daar overleg in is geweest ja. met jouw vrouw. Absoluut, ja. ja. Nee, dat is altijd een goed overleg gegaan. En ja, goed, weet je, 29 jaar, het zijn niet allemaal jaar uh, jaren geweest met zonneschijn hoor. Er zitten ook wel, we uh, hebben hele diepe dalen in gezeten. Maar daar kom je dan samen ook uit. Uh, uh, nou ja, goed, en, uh, alles met elkaar uh, kan ik wel zeggen dat ik 29 goede jaar gehad heb tot nu toe. Ik zou ja. het dan weer leuk vinden om het ook over de diepe dalen te hebben. Maar daar ja, <laughs> hebben we dan weer niet genoeg <laughs> nee. tijd voor. Of zou je vrouw dat niet leuk vinden wanneer nou, jawel, je dat hier de eter in uh, Want de diepe dalen die we die gehad hebben, die liggen aan mij en niet aan mijn vrouw. Dus uh, daar ben zo? ik heel eerlijk in. Ja. Wat, wat, wat lief en wat goed dat je ja. dat zo eerlijk durft te zeggen. Is het ja. niet waar twee strijden hebben? Nee, twee Nee, schuld? echt niet. We zeggen wel eens waar, waar de twee vechten hebben, de twee schuld. Maar hier was er een dat vecht en die had ook de schuld. Dus uh, daar, daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Maar goed, ik ben er, we zijn er overheen gekomen, we zijn eruit gekomen. Dus ja, ik kan er gewoon makkelijk over praten. Had het had ook anders kunnen zijn, dan wil eerlijk wezen. Ja, we hadden nu ook ergens in uh, het dorp blijven wonen... en de andere had ergens weet ik waar gewoond. En de kinderen in het midden. Hm. Dat hoor je ook vaak genoeg. En nu gaat gewoon dat 29-jarig jubileum gevierd worden. Dat hebben we gegeven, jaar... vanavond al gedaan met de, met de meiden en de, de schoonzoons. Dus, uh, en je zit hier toch helemaal fris en fruitig zonder... Uh, laten we zeggen. Ja, maar dat is het voordeel van die wisseldiensten. Ik kan makkelijk doordraaien... Maar ten. je hebt niet aan de champagne gezeten. Nee, dus. maar ik drink sowieso geen alcohol. Dus uh, dat is misschien wel een voordeel. Anders hou je niet vol. Wat, wat is er zo mooi aan jouw vak? Want je zegt het al, anders hou je het niet vol. Dus het is een vrij pittige ja. baan. Nou, ook dat valt wel mee. Kijk, um, hier, uh, als ik kijk naar de groep waar, waar, waar, ik, waar ik nu mee werk beneden. De hele beveiligingbranche is veranderd. Uh, beneden zijn we geen beveiligers meer. We zijn meer security hosts. Overdag moeten wij ook een kopje koffie bieden aan de gasten. We moeten de gasten begeleiden. Uh, maar we moeten ook niet te behoord zijn om het kopje wat er gas laat staan op te ruimen. Maar je moet altijd nog met het ene rechte oog kijken naar het vak. Maar overdag ben je meer dienstverlenend bezig. En dat is iets wat de NMS graag wil. Van is, dat, is dat gekomen doordat het bezuinigd is? Of omdat dat ze vinden dat je... Want ik kan me voorstellen dat in deze tijd... Dat er, dat, dat er van jullie verwacht wordt dat je niet met één oogje... maar met twee ogen af en toe om je heen kijkt, weet je wel? Nee, nee, dat is over, over, overdag absoluut niet. Overdag nee. hebben we veel meer gasten binnen. Kijk, zoals jullie gast zijn hier, hebben we meerdere omroepen... die gewoon overdag binnenkomen en elke omroep heeft zijn eigen dingen. Dus ook zijn eigen gasten. Mm -hmm. En daar zitten verschillen. in. En die, verwachten, die omroepen verwachten van jou dat je die gewoon netjes ontvangt... dat je ze begeleidt, dat je belt, dat je ze aanmeldt. Maar dat je ze ook die kop koffie geeft of dat er eens een keer wat gebeurt... of ja, dat je ook ingrijpt op een, op een nette manier. Maar altijd nog met één oog naar van... Die nu binnenkomt, is dat wel een goede die binnenkomt? Wat, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen als jij moet ingrijpen? Dan? Wat, wat kan ik me voorstellen als jij moet ingrijpen? Is er wel eens een calamiteit gebeurd dat je denkt, nou dan moet ik even, moest ik even stevig aan de bak? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik zit hier nu weer anderhalf jaar. En in die anderhalf jaar heb ik uh, nog geen stevige dingen gehad. Egent, ah, okay. We hebben dat allemaal uh, bij de balie kunnen oplossen. En uh, dat gaat gewoon van uh, mond naar mond. En uh, de handjes zijn gewoon netjes langs het lichaam gebleven. Maar die heb je. Maar daar, ont, daar ont, ontkom je niet aan. Dat is niet alleen hier, dat is overal. Mensen worden mondiger. Uh, de jeugd is mondiger geworden. Dus uh, het net aanspreken van u, dat zit er ook niet meer bij. Mensen hebben haast. We, we zitten in een stresseconomie. Mm. Nou, ik vind dat jij het je nog gaat. heel beleefd uitdrukt met de mededeling. Mensen zijn mondiger geworden. Ik zou willen zeggen, mensen zijn lomper geworden. Ja, maar goed, zoiets kunnen wij dus beneden ook niet zeggen. Kijk, als wij iets aan de balie hebben waarvan we denken... jongens, dit accepteer ik niet. Ja, dat is het vak, uh, dat is in, in, in, in, inherent aan je vak wat je hebt. Je, moet, je mag heel veel denken, maar je mag het niet zeggen. Je moet gewoon vriendelijk blijven, met die tanpasta smile. Je mm -hmm. denkt anders, mm -hmm. en je zegt het op een nette manier. Mm -hmm. Doe even de tanpasta smile voor, als mensen op de webcam kijken. <laughs> ja. Je moet er geluid van ja, maken. Dit is de tandpasta smile, denk bij jezelf, welkom, ga verder, hier is je pasje. En je denkt een heel ander verhaal, nou dat zou ik dan niet zeggen. En dan heb je nooit eens dat je denkt, joh, ik geef jou een pasje dat de drang ik meteen naar beneden komt. Maar dan boven op jouw paldakje. Nee, dat denk je. Ja, okay. nee, maar, nee, nee, kijk, ik zit nu denk ik zo'n 34 jaar in dit vak. Maar nee, weet je weet, je, het is, je, je accepteert het gewoon. Kijk, ik, ik, ik heb een hele ho hoge graad. Hè. Ik kan heel veel hebben. Op het moment dat mensen aan mij gaan zitten of ze gaan meppen, ja, dan is bij mij de grens ook bereikt. Mm -hmm. Maar ze mogen me verder alles geven, want ik heb zoiets van, joh, ik vind het wel prima. Ik ga om de twee uur naar huis toe. Ik doe mijn werkship uit en ik doe mijn privéship in. Ik Dat slagbaan gaat open en ik ben privé. Klaar. En, en hoe ziet zo'n beveiligingsopleiding eruit? Want je zegt, op het moment dat ze aan me komen of gaan meppen, dan ga ik terug meppen. Dus mag ik mij voorstellen dat je in die opleiding ook bepaalde vormen van verdedigingstechniek... Ach, ja, nee, nee. omgaan met fysieke agressie? Ja, dat wel. Uh, iedereen beneden heeft die cursus gehad. Uh, verder hebben ze natuurlijk een, een cursus gehad in het in het, dienstverlenen, het optreden. Met dat oog, weet je, met dat uh, security oog. En uh, ze kunnen omgaan met uh, moeilijke mensen, laat ik, het, uh, laat ik het zo zeggen. Daar zijn ze ook op getreden. Deze groep die beneden zit, die heeft een aardig wat werkervaring al, al achter de rug. Dus die zijn ge, ge, gevormd hè, mm -hmm. in, in het werk. Je moet hier ook niet iemand neerzetten die net zijn papier heeft gehaald. En zeggen van nou weet je wat, uh, de NOS is jouw eerste werkgever. Want dan verzuipen ze ook net zo hard. Je moet er wel mensen zitten die al een aantal jaren in het vak zitten. En donders goed weten wat er te koop is. In en ben de... jij een beetje na 34 jaar in een leidinggevende functie dan terechtgekomen? Ik heb altijd in principe een leidinggevende functie gehad. Alleen, uh, ja goed, toen ik in dit vak begon was het verhaal weer anders. Ik ben ooit bij Hogeboom Security begonnen op Schiphol. Nou, toen was ik 21 en uh, ja goed, als je dat nu vergelijkt met wat je nu doet, ja dan kan je dat niet vergelijken met elkaar, absoluut niet. Ja, wat dat wat is, is er dan niet te vergelijken? Nou, uh, toen hadden we A. nog geen. Uh, veel geen. Uh, papiertjes te halen. Weet je, een basisdiploma, een vakdiploma. Uh, je kon het allemaal worden. Je uh, werd gewoon de werkvloer uh, opgezonderd, als je, het ware? Je, ja, je, uh, je krijgt je een uniform aan en uh, dat zit. En nu moet je echt twaalf uh, maanden leren voor een, voor, voor, voor een basisdiploma voordat je werk mag doen. En er zijn nu veel meer mogelijkheden om door te studeren. Je kan je vakdiploma halen, je coördinatiediploma. je kan je specialiseren in een safety gebeuren, dus een brandweer. Zoals hier beneden dus ook een, een brandweergroep hebben. Uh, ja, je kan alle kanten op in het vak nu. Dit is veel breder geworden. Wat zijn voor jou nog uitdagingen in de nabije toekomst? Want jij bent nu 54. Met uh, een beetje geluk mag je door tot en met je 67ste. Nou, volgens de CEO mag ik met mijn 63ste uit. Maar ik hou wel rekening met mijn 67ste. Dus uh, ik ga er wel vanuit, ja. Wat tot zijn dan ik, de uitdagingen die jij de komende jaren... nog uh, hoopt aan te kunnen gaan? niemand uh, iemand met een later de tent uitzet. Nou, dan zat ik dan nou wel aan te denken. Ja. Ja. Ja. Maar, er is een stokje erbij. Dat ja, dat bedoel ik. Maar... Nee, mijn uitdaging is, wat ik heel gauw doe, is met jonge, jonge mensen werken. Jonge mensen het vak leren, er ja. les in geven. En uh, in, ik moet plezier in mijn werk houden. Dat is voor mij het belangrijkste. Heb ik dat niet, nou dan uh, stop ik ook. Absoluut. Ik heb geen zin meer om met uh, stress en met zenuwen naar mijn werk te gaan. Van gatverdomme, weet je wel, wat gaat me de dag vandaag weer brengen? Nee, ik moet met een smijl naar mijn werk kunnen. Uh, Leiden ik... kunnen geven aan de groep hier. Dus dat vind, ik, dat vind ik prachtig. En dat is voor mij nog een uitdaging. En ja. je zegt nog heel even... ik heb geen zin om met stress naar mijn werk te gaan. He? Heb je dat in het verleden wel als zodanig ervaren ooit? Ik en heb, dat je dat uh, hebt moeten overwinnen? Ja, dat klopt. Ik heb in het begin wel uh, aardig van stress gehad. Ja, want uh, in, in, in het werk... Maar dat leer je af. Want je hebt, je, hebt, je hebt twee dingen: dat is je gezondheid en je werk. En je gezondheid gaat voor werk. Dus ik heb de stress maar in de prullenbak gegooid. En gewoon gezegd: van jongens, ik ga met plezier naar mijn werk. Ik doe me met plezier. En, uh... Maar nog één ding vragen. Ja. Want we hebben het natuurlijk met z'n allen altijd over de, dat de wereld verandert. Dat ja? de mensen veranderen. Kijk, jij hebt natuurlijk altijd een beetje aan die uh, in de gaten houden kant gezeten. Ja? Weet je wel. Wat is er veranderd, vind jij, zo aan, aan, aan ons mensen? De agressiviteit. Is de, me meer. de mentaliteit is anders geworden. Mm -hmm. Je schoffreert elkaar veel meer. Uh, dat zijn dingen, dat, dat maken wij dagelijks ook uh, onder mee aan de balie. Mensen kunnen, als ze, uh, als ze boos zijn, niet normaal praten meer met je. Uh, het is meteen vloeken, schelden. Ja, en dat, is echt, dat heb jij gewoon echt zien Dat heb ik zien groeien, ja, absoluut. Mm -hmm. ja. Ja, en dat is niet alleen hier. Ik heb ook jaren op Schiphol gewerkt. Mm -hmm. nou, uh, passagiers zijn uh, ook zo. Die dit, dat die, ja, af en toe hebben we wel eens gevoel van waarvoor staan wij hier? Op Schiphol bijvoorbeeld hebben de passagiers niet in de gaten... dat je er voor hun staat. En passagiers denken van nee, jullie staan een staal in de weg voor ons. Maar wij staan voor de veiligheid van de passagiers. En zo op beneden de gassen die wij binnenlaten. Volgens ja. mij, als je, als je dat... Volgens mij, ik, ik hoor wat hij zegt. Nou, ik vind het ook onnavolgbaar hoe die... Laten we zeggen, lompheid en het disrespect. Hoe dat in de afgelopen jaren gegroeid ja. is. Ik vind het onafvolgbaar en stuitend ook vaak. Stuitend. Ja, maar we hebben ook weer een paar hele fijne voorbeelden gehad... de afgelopen dagen, mag ik zeggen. We hebben voor. voorbeelden gehad. Ja. Ja, voor zoals het niet zou moeten zijn. Ja, En dat zijn dan de mensen die het voorbeeld moeten geven. Ja. Ja. ja, het dat ja. vind ik echt verschrikkelijk. Ja. Maar moeten wij dan hier om vier minuten over half drie... bij Nachtvluchten van Max op Radio 1... constateren dat we reddeloos verloren zijn op dat gebied? Absoluut niet. Nee, er is hoop. Nee, ik, ik moet altijd denken aan, aan Truus, Truus Menger. Een hele goede, mijn oudste verkering. Ze hmm. is dus er nog steeds, godzijdank. En Truus zegt altijd, ja... Ik, ik zat vorige zomer een keer met Truus in de tuin... en toen zei ik, Truus, geloof je nou dat er ooit een echt perfecte wereld komt, zei ze, nee. Want daar zijn we mensen voor. Maar Truus zegt, goede mensen zijn in de meerderheid. En we moeten met z'n allen hier doorheen. En dan kristalliseerde zichzelf uit. En dan, ja, moet ook een beetje massel hebben. Voor de helderheid, voor de misschien jongere luisteraar... die Truus Menger niet kent, verzetstrijder. Ja, Strijdster. ja. Truus zat echt... in die groep van Hannie Schaft. Ja, ja. echt, een, en een ontzettend goede kunstenaar. Als Kissen. zij nog hoop heeft, dan vind ik dat wij dat ja, ook wel moeten, moeten kunnen dat absoluut hebben. Ja. Wil Pruyn, ik ben aangekomen bij de laatste vraag aan jou. Oh jee. En die luidt als volgt: um, het is terugblikken en vooruitzien. Ja. Waar <laughs> zie jij met genoegen naar uit? Misschien wel iets wat er aan staat. Nou, maandag dat... nee, staat te nee, gebeuren. Nou, ik ga maandag op vakantie. Dat, uh, dat is een feit. Ik ga de 14 dagen naar Portugal. Maar ik hoop dat wij nog heel lang samen mogen werken. Want uh, wij met z'n allen beneden genieten van jullie uh, uitzending. En we hebben er nog steeds heel veel plezier aan lolling. Dus uh, ik hoop dat dat nog heel lang mag samen. Uh, dat we ja, heel lang moeten samenwerken. Dat is leuk om ja. te horen, hè? Ja, en ik uh, neem nog een slokkool op. Proost. Proost. Nou, dat gaan we in ieder geval even doorgeven aan Max. Want wij vliegen inmiddels uh, ja. al een jaar ja. onder de vleugels van Max. En gaan nu ons tweede jaar onder de Max-vleugels uh, in. En het twaalfde bestaansjaar. Ja. Dus wij gaan ervan uit dat wij nog wel een tijdje doorgaan. Ik hoop het. Wilbruin heel erg bedankt. En wij zijn ook blij dat jullie er iedere vrijdagnacht zijn... Okay. en ons zo vriendelijk bejegenen. Laten we dat in ieder geval hoog in het vaandel houden. Dus, hè? Dat we zelf met respect met elkaar omgaan... en het voorbeeld van Truus menger ja. volgen... dat we hoopvol gestemd ja, blijven. Ja, absoluut. Ja, wij gaan bellen. Want ik zei het al in de aankondiging, Maarten Peters... jij bent ook betrokken en bevlogen herdenker... en je hebt samen met onder andere jouw partner Margriet Eshuis... En andere tot de verbeelding sprekende artiesten een cd gemaakt. Een cd en dvd, ja. ja. ja. En wij gaan nu Margriet Eshuis bellen. Oh god. Ze zal toch wel wakker zijn? S-huis. Dag Margriet Eshuis, goedemorgen. Het is goedemorgen. zeven minuten over half één. Eh, drie moet ik zeggen. Ja. Je bent ja. Nachtvlucht op Radio 1 van Max. Je bent wakker. Jazeker. We hebben even je man Maarten Peters geleend. <lacht> ja. Maar dat wist je al, want je miste hem. Ja, ik heb hem, uh, ik heb hem de deur uitgestuurd. Ge, uh, want uh, <lacht> uh, nou, uh, we uh, waren, waren gewoon weer uh, gewoon een beetje latig met alles. Dus. Nou, ja. En zit inderdaad de nieuwe Labrador, uh, laten we zeggen, beminnend naast je op de bank? Ja, ik ben even naar boven gegaan om te lichten snurken. <lacht> En de kap die, uh, kon het ook niet laten om erbij te gaan zitten. Dus, dus, dus net als je in een machinekamer terecht bent gekomen <lacht> door de telefoon. Margriet, wij hebben jou nog nooit eerder in nachtvluchten gesproken. Ook niet nee. gezien. En toch vind ik het even leuk om te weten waar jij met genoeg op terugkijkt... wat het afgelopen jaar betreft. Uh, zijn er highlights aan te merken? Uh, ja... Het is best wel heel erg privé, maar dat was toch wel de afgelopen zomer, de vakantietjes die we hebben gehad. Dat vond ik, ik heb, uh, ondanks dat het een hele rare, natte, de zomer was, want ik had de tuin mooi gemaakt. En we hadden 26 juni onze laatste werkdag gehad van dat hele seizoen achter elkaar. Eigenlijk bijna zes tot zeven dagen in de week uh, wel iets in de agenda of iets te doen. En uh, en toen dachten we nou, dan gaan we nou dan gaan we nou de tuin in en, en en maar dat dat lukte helemaal niet. Maar we hadden zulke leuke dingen gepland. Dat uh, het was alsnog zijn het heerlijke zomermaanden geweest op die manier. Dus daar kijk je met genoeg op ja. terug. Nou, zo privé is het niet, want je hebt nog niet echt veel signante details gegeven over oh nee, de en des vakantieleven. Ja, ja goed. Ik, ik, ik, heb, ik heb mijn ogen eruit zitten, die janken in Wenen in een kerk bij het Requiem van Mozart. Dat werd zelf fantastisch mooi gespeeld. Nou, van dat soort uh, highlights. Van dat soort. Uh, nou, ik dacht dat je eigenlijk meer bedoelde dingen in mijn werk. Of zo, maar, ja, kan ja, ook. Ja. En, en zoiets uh, muzikaals als de ogen uit je kop janken vind ik dan ook wel weer meteen heel erg uh, in elkaar grijpen. Hè? Dat is aan de ene kant een beetje werk en aan de andere kant privé. Wat, wat heeft je ontroerd aan die uitvoering? Nou, sowieso de gelaagdheid van het muziekstuk is gewoon heel erg imponerend. Het, is, uh, een, een, een, het was een orkest met heel veel jonge mensen die met uh, zoveel... Lette, uh, uh, ja, eigenlijk echt uh, zwoem speelde. Dus ja, een soort van, van romantische Duitse Oostenrijkse swing. Het, het was zo energiek. En het was zo van, van in het moment. Dat, uh, ja, het raakte me heel erg. dat had niks te maken met een muziekstuk uit 1700 zoveel. Dat je denkt van nou, we gaan nou naar iets luisteren uit een andere eeuw. Het was heel erg in het nu. In het, nu. Het, was gewoon, uh, het werd daar gespeeld. En zo kwam het ook bij mij binnen over muziek gesproken die je raakt. Ik ga ervan uit dat de muziek die wij zo meteen van jou gaan beluisteren... en geschreven is door Maarten Peters, ons ook gaat raken. Jullie hebben met een aantal um, collega's, muzikale collega's... een cd en een dvd gemaakt. En um, Wat zou ik doen, is deze getiteld. Op welke manier zijn jullie op het idee gekomen? Dat was in opdracht? Ja, Maarten die... Um... ...was gevraagd om uh, iets te maken voor uh, vereniging ExpoG. Dat, dat is een vereniging uh, Ex-Politieke Gevangenen. Dat zijn inmiddels natuurlijk hele oude mensen. En die hadden na de oorlog hadden die een vereniging opgericht... Uh, om hun strijdbaarheid altijd uh, een, een vorm te kunnen blijven geven... om elkaar te kunnen ontmoeten. Uh, maar ook als, als het in hun optiek weer fout ging in de wereld... om daar iets weer van te zeggen en zich te kunnen verenigen. Uh, nou, die mensen waren inmiddels... Uh, ja, die vereniging hebben ze zelf eigenlijk opgeheven. En uh, als dank voor hun... Uh, ...maatschappelijke bijdrage of alles wat ze hebben bijgedragen aan onze maatschappij... ...had het ministerie toen een cadeau aan hen aangeboden. En dat is uiteindelijk geworden een, een, een, een, een cd met allemaal liedjes daarop... Mm -hmm. ...waarin artiesten uh, op enige wijze uh, benoemen uh, een, een, een, een cruciale vraag in bijvoorbeeld uh, verzet... Uh, zou ik het verzet ingaan? Wat, welke keuzes maak je? En die liedjes, die liedteksten, die zijn gemaakt... het hele project is gemaakt om aan te bieden aan PABO-studenten. Studenten die op de PABO studeren, dat die dat weer meenemen naar lagere scholen, naar basisscholen. En daar lesprogramma's van maken. Zodat kinderen op een lagere school uh, nota aannemen... en op, op een hele speelse manier uh, in contact worden gebracht met... Met gedachtegoed van ExpoG? Ja, eigenlijk was de vraag. Als ik even mag onderbreken, Magiet. Het de de ministerie vroeg aan die mensen van X4 G... Die, die, die zichzelf ophieven. omdat ze zoiets hadden van: wij worden nu te oud. Van wat voor cadeau willen jullie? En het hadden Zoiets van: wij willen, zouden eigenlijk ons gedachtegoed aan de jeugd willen doorgeven. En toen hebben we het inderdaad het plan gemaakt met z'n allen. laten we dan die liedjes maken. waarin elk liedje een kern zit van dat gedachtegoed. Uh, bijvoorbeeld uh, uh, Lisbeth Lissing, het liedje over vergeving of vergelding. Uh, Freek de Jong zingt een liedje over iemand die kiest om niet uh, militair te worden, maar zijn vriend wel, en hoe die twee levens langs elkaar gaan. Uh, Mook, uh, Felix heeft een liedje geschreven over hoe vanuit zijn kindtijd in Ierland, weet je hoe. En, um, dus het idee was dan, dat, dat geven we aan de Pabo-studenten... en die moeten dan geïnspireerd worden door die cd met die liedjes... plus een dvd met daarop een aantal portretten van mensen die nog leven... die vertellen over die tijd. Maar, nu is het ook de bedoeling... Het hoeft niet te gaan over de Tweede Wereldoorlog. Het kan ook zijn dat jij als student die voor een klas gaat staan. dat jij ziet dat een kind gepest wordt in jouw klas. en dat je denkt, daar kunnen we wat aan doen. Wat zou jij er. Weet je, altijd die vraag stellen: wat zou ik doen? En uh, ja, dat is eigenlijk het hele project. Of inderdaad je afvragen wanneer je op straat iets ziet gebeuren: ja. moet ik ingrijpen of niet? Kijk, Ga ik me ja. er tegenaan bemoeien, ja. of niet? Dat ja. soort keuzes. Wat zou ik doen? Ja, ja. even voor alle duidelijkheid, want uh, daar zijn we volgens mij nog niet aan toegekomen, Margiet. Dat die unieke cd, die is dan ook verkrijgbaar, volgens mij, door een mailtje te sturen. Want we hebben het nu over uh, het feit dat deze gebruikt wordt in het onderwijs, maar je kunt hem natuurlijk ook krijgen. En dan moeten we een mailtje sturen naar info.margriet.shuis.nl Ja, ik krijg je automatisch meteen antwoord erover. Helemaal ja, goed. Ja. Of Westerbork. Die, ja, die doen je kunt ook ja. op de site van Westerbork. Dus er zit ook een link aan. Uh, maar die is nog best wel een beetje ver weg. Dus de, de, Als mensen daarin geïnteresseerd in zijn, is het het handigste om het mij te mailen. Want dan ga ik er meteen mee aan de gang. Okay, dus dus het... het is een te mooi, mooi project en het, het is uh, inderdaad toegankelijk voor iedereen... Het is een prachtig project, inderdaad. Ja. Dus het kan via herinneringscentrumkampwesterborg.nl. maar het handigste is wellicht via info.margieteshuis.nl. Margiet, ik wil eigenlijk weten waar je heel erg uh, naar uitziet uh, de komende tijd. Is dat wellicht dat jullie op 7 oktober in Winsum in Groningen... <lacht> weer voor het eerst gaan spelen of is dit iets heel anders waar je naar uitziet? Maar ik kijk eigenlijk heel erg uit naar de eerste repetitie in het zaantheater, Want dan pakken we alles weer in en uit en dan... Dan monteren we de voorstelling, dan gaan we uh, uitzoeken welke liedjes en wanneer ze achter elkaar zitten. En dan, dan uh, nou, wellicht dat het liedje, wat ook op de cd, wat zou ik doen, terechtkomt. Ik wil niet bang zijn dat, dat, dat we dat gaan spelen. Dan krijgt alles een vorm en dan is iedereen weer, waar ik uh, straks een jaar mee onderweg ga, is dan weer bij elkaar. Zonder de stress van een optreden vind ik altijd heerlijk, ik vind, ik vind het gewoon altijd machtig om dan even de koffie te halen. Magiet zorgt heel te goed zicht. voor ons. Dat, dat, dat, ja. dat, dat, als muzikant bij Margriet, dat is gewoon een feest. <lacht> ik ga ook muzikant worden en ik ga solliciteren <lacht> bij jullie. Ja. Laten we alvast een klein voorproefje nemen, Marguerite S. Eshuis. Ook op het nummer Ik Wil Niet Bang Zijn. En ik hoop dat jullie het gaan opnemen in de tournee... die dus op 7 oktober gaat beginnen. Veel plezier met de repetities. En dank je wel voor de bijdrage, Magiet. We gaan nu naar Ik Wil Niet Bang Zijn. Ik wil niet bang zijn, ik wil niet bang zijn Het leven is te mooi Ik wil bloemen plukken in het donker Ik wil niet bang zijn, niet bang zijn Ik wil zingen in de storm Ik wil niet jouw bliksem, niet jouw donder Stop met praten over wij en zij Stop met dat wijzen. Kijk, die hoort er niet bij. Genoeg is genoeg. Ik zeg nee tegen jouw achterdocht. Nee tegen jou duivels en demonen. Ik zeg niet. Ik bedrogen word. Met dat gevoel valt niet te leven. Ik wil niet bang zijn, niet bang zijn. Ik wil mijn hart niet op slot Ik wil elke vreemdeling een welkom geven. Ik hoef je schreeuwen niet te horen. Waar ons te wachten staan. Dat dreigen die woorden. Waarom ben je stil? Ik zeg nee tegen hoe jij steeds opnieuw probeert iedereen tegen elkaar uit te spelen. Ik zeg nee tegen jij. Zeg nee tegen jouw duivels en demonen. Ik wil niet bang zijn van de cd. Wat zou ik doen, Margriet Eshuis? En mocht u deze cd willen hebben... stuur dan even een mailtje naar info@margrietshuis.nl. Dit is Nachtvluchten van Max op Radio 1 met Terugblikken en Vooruitzien. Naast mij zit tafelheer Maarten Peters. Zeer begaan en bevlogen herdenker ook altijd. En herdenken en gedenken, dat doet natuurlijk iedereen. Maar wanneer je iemand moet herdenken en gedenken die je verliest... Uh, op een hele andere manier, dan zou dat wel eens wat ingewikkelder kunnen worden. Wat gebeurt er namelijk wanneer iemand zelf besluit eruit te stappen? Dan wordt het voor de nabestaanden in de verwerking alweer een heel ander verhaal. Carla den Hartog, bij ons de gast in nachtvluchten Winterkost in januari 2007... heeft na de zelfmoord van haar zoon een praatgroep voor lotgenoten opgericht waarmee ze nu al meer dan 25 jaar nabestaande helpt... om dit ingrijpende verlies te verwerken. Carla, die wordt volgend jaar schrik niet Maarten-Peters. 80 jaar, dat zou je niet zeggen. Dank u. Moet je moet er niet verschrikken, dat is toch geweldig? Ja, dat is geweldig, maar ja. dat je denkt, van dit had ik nooit verwacht. Dat kan gewoon niet, dat bedoel ik eigenlijk met schrikken. 80 jaar, geweldig. Maar dat heeft haar wel doen besluiten het ietsje rustiger aan te gaan doen... En zij gaat haar lotgenotengroep overdragen aan therapeut Manon Preuter. Die zit ook naast me. De meest recente praatgroep die is in september begonnen. En in verband met die overdracht draait Manon daarin nu als gespreksleider mee. Ze zitten hier allebei. Dames, goedemorgen. Negen minuten voor drie. U denkt waarschijnlijk, nou, zo meteen worden we alweer na drie uur buiten gedonderd. Maar je mag gewoon tot mag na het journaal, journaal even blijven zitten. Ja. Wij krijgen okay. nog een kopje koffie. He? Heerlijk. Ja. Twee kopjes koffie. De duim op van Barbara Elbert. En uh, wilt u zien uh, hoe prachtig Carla den Hartog eruit ziet? Dat kan via nachtvluchten.fm. En kijk live mee via de webcam. Carla, goedemorgen. Zo. Ja, goedemorgen waar kijk jij met heel veel plezier op terug en misschien hoeft dat niet iets van het afgelopen jaar geweest te zijn, maar dat kan ook wat langer geleden nou, zijn. Nou, waar ik op terugkijk is dat ik zoveel mensen heb kunnen helpen, kunnen luisteren, naar kunnen luisteren en die daar dus heel, heel erg blij mee uh, waren. Ik heb zeker zo'n 2000 mensen, heb ik uh, niet allemaal in mijn huiskamer. Wel heel veel, want het is niet alleen van de praatgroepen... die ik twee à drie keer per jaar heb uh, gehouden... maar ook van individueel, dat er mensen bij je komen... en hun verhaal komen vertellen over het verlies van hun dierbaren. Waar ze dus uh, eigenlijk helemaal niet uh, aan hadden gedacht... dat die dat ooit zou, zou doen. En het ergste vond ik eigenlijk dat er uh, in een gezin wel drie mensen waren... Dus uh, die elkaar dan niet konden missen. En daardoor ook een uh, eind aan hun leven hebben gemaakt. En dat is. Uh, ja, het heeft een heel grote impact. Uh. En het fijne, tussen aanhalingstekens, is dat je die mensen in je huiskamer bij elkaar brengt. En dat ze de eerste keer op het puntje van de bank gaan zitten. Maar voor de tweede en de derde keer. Nou, dan zitten ze al helemaal relaxed. Want ze hebben zoveel herkenning en ze kunnen zoveel met elkaar eh, erover praten, dat het eh, als er na twee, tweeënhalve maand... want ik doe het dus elke zondag en iedereen krijgt een hele dag de beurt... om te vertellen van s morgens elf tot s'avonds half zes... dan moet ik ze soms nog buiten zetten, want dan willen ze graag nog blijven. Want ik zeg wel eens, haha, moet ik de dekbed ook naar beneden brengen? Want ze willen blijven praten en als ze pas komen zeggen... ja, maar we weten niet wat we moeten zeggen... Nou, als je eenmaal hier zit, dan weet je het wel. En dan brengen ze dus uh, eigenlijk dvd's mee. Vroeger waren dat uh, video'sbanden, uh, weet je wel. En foto's en zo. En dan uh, is het hun dag, de hele dag. Carla, kun jij je voorstellen hoe jouw leven eruit gezien zou hebben... wanneer jouw zoon geen zelfmoord gepleegd zou hebben? Want jij bent, dit is een soort levenswerk geworden. Ja. Waardoor de zelfmoord van jouw zoon eigenlijk ook jouw leven volledig is gaan beheersen. Ja, kijk, ik had toch een beetje een uh, moeilijk leven. Ik, uh, mijn man is dus twee jaar geleden overleden. En die uh, uh, kwam uit Indonesië en die heeft in het Jappenkamp gezeten. Heeft zijn eigen ouders nooit gekend. Is geadopteerd uh, door een familie. En die vader was hij dus heel gek mee en die is voor zijn uh, ogen vermoord door de Jappen. Dus uh, en het was al eigenlijk heel moeilijk om met zo iemand... Hij uh, is uh, officier bij de luchtmacht uh, altijd geweest en ging naar de KMA. Maar thuis uh, was het een heel ander mens, sloot zijn eigen op, sprak niet uh, met iemand... En... Dat is misschien een van de redenen geweest... waarom Harold zijn oudste zoon, een eind aan zijn leven heeft gemaakt. Ik kan het niet zeker zeggen, maar uh, daar had hij een beetje moeite mee. Omdat hij zelf nooit als kind zijnde geknuffeld is of een gepakt Die vader was dus pleegvader, heel gek, maar zijn eigen ouders heeft hij nooit gekend. Dus uh, het was voor mij echt uh, moeilijk, maar... Is Keem. het dan voorbestemd, denk je, of geloof je daar niet in? Misschien heeft nou. God jou uitgekozen omdat je een krachtig persoon bent... die dit kan dragen en wil dragen en daar vervolgens nou. iets goeds mee doet... of geloof je helemaal niet in dat ik, soort uh, voorbestemming? Ik heb er moeite mee. Ik denk altijd, als er een God bestaat... Hè, laat ik daarvan uitgaan, dat uh, waarvoor heeft die heleboel mensen niet geholpen? Hè? Waarvoor, hè, als ik die verhalen hoor van die mensen... dan denk je, jongens, jongens, jongen. He, waarom doet men het, kijk, en ik zeg altijd tegen de mensen in de groep... iedereen heeft daar zijn eigen motivatie voor. He, en daar kunnen jij en ik niet bij komen, want als jij je ontslag krijgt... dan zeg je, haha, ik zoek een andere baan. Maar een, voor een ander heeft dat zo'n uh, impact... He, dat die denkt, ja, waarom juist ik en waarom jij niet en dingen. En dat, kunnen, dat is een van de redenen waarom men een eind aan zijn leven zou kunnen maken... Heb je het zelf wel eens overwogen? Omdat je zegt, ik heb een heel moeilijk leven gehad. Uh, nee, ik, ik heb altijd gedacht... Uh, ik heb een taak op deze wereld. Hè. Mijn vader had dat. Ik kom uit een arbeidersgezin. We hebben altijd hard moeten werken. Ik heb 25 jaar in de psychiatrie gewerkt. Hè. Dus altijd met mensen die mensen ook. Ik heb het vanmiddag nog aan mijn manon zitten vertellen. mee naar huis genomen, spelletjes gedaan. Omdat ik dat zielig vond. He, dat die mensen dan uh, daar in zo'n inrichting zaten en zeiden, joh, kom gezellig mee. Nee, ik vind wel dat wij hier op uh, deze wereld een taak hebben. Maar uh, kijk, dit is natuurlijk het, je oudste zoon. En als het een jongen was geweest, wat ik honderden keren heb gehoord... drugs, drank, verslaaf, gokverslaaf... Harald had nooit gerookt, nooit aan, aan uh, de drank, nooit iets gebruikt maar gewoon eigenlijk de communicatie met zijn vader... dat vond hij moeilijk. Hij heeft farmacie gestudeerd op de universiteit. Dat is uh, een jongen die met zijn uh, elfde al in de derde van het atheneum komt. Dat is een hele begaafde jongen ook. En dan denk je bij jezelf... en dan breng ik notenbenen nog zelf naar die trein... dat ik zeg, nu ga je het maken. En dan zegt hij, ja, het zijn zijn laatste woorden... maar nu ga ik het maken. Dus ik denk, ik wilde daarmee zeggen tegen hem... Goh, kijk vooruit, kijk niet meer uh, achterom. En, uh, ja, en dan krijg je twee uur later het bericht dat de politie uh, voor de deur staat. En Kun is, je zoiets pas verwerken op het moment dat je het begrepen hebt? Waarom ja. iemand het doet? Is dat pas het moment waarop er een verwerkingsproces start? Nou, kijk, weet je wat het is? Als je. zijn jas hing in de gang, altijd. bleven altijd hangen. En dan denk ik, hé, hey, hij is thuis, weet je wel. Dus ik bedoel, je wil het gewoon niet geloven. Je denkt het van ieder ander, maar niet van je eigen kind of man of uh, zo. Dat is juist het, het gekke daarvan. Dat je het uh, denkt, het kan iedereen overkomen, behalve mij. Het, het enige wat ik wel heb gehad direct toen Harald dat gedaan heeft. He, dus dan 26 jaar geleden heb ik het direct in de buurt verteld. Ik, zeg, ik doe altijd een intakegesprek met de mensen die bij me komen. En dan zeg ik, u moet open en eerlijk zijn... ook naar uw medemens, dat u niet zegt tegen die een... het is een ziekte of een ongeluk. En van die, tegen die ander zeg je, van, hé, hey, het is toch een zelfdoding. En dan kom je zo in de problemen. En want dan ben je niet meer geloofwaardig. En toen ik dat bij mij in de straat vertelde toen waren het er zeker zes à zeven mensen die het vroeger hadden meegemaakt. Dus... Maar er werd nooit over gesproken in die tijd. Carla den toch praten is en blijft heel belangrijk. Manon Preuter, jij zit hier ook nog naast mij. We gaan zo meteen dus ook verder praten na een kort journaal. Want we zijn aan het einde gekomen van het eerste uurtje terugblikken en vooruitzien. En vooruitkijken naar het volgende uur kan ik u zeggen... dat we daarin ook kleurrijke gasten gaan ontvangen. We praten inderdaad nog even verder met Manon Preuter en Carle den Hartog. En daarna gooien we het over een wat luchtiger boegje. We hebben telefonisch contact met cocktailshaker Erik de Bond. Ontwikkelingspsycholoog Ewald Vervaat schrijft aan. Donald de Marcas doet een duit in het radiozakje. En Saskia de Bel vereert ons met een bezoek. Van haar verscheen vers van de pers het boek Het Relatieparadijs. En Maarten Peters is er zo meteen ook nog steeds. Ik blijf. Hij blijft, gelukkig maar. We hopen u weer mee te maken aan de andere kant van het nieuws. En kijk op nachtvluchten.fm. Tot zo.